Mevrouw Pieraerts, u wenst voorlopig geen bijstand van een advocaat? Nee, waarom zou ik? Ik heb niks misdaan. We gaan nu eerst en vooral eens proberen uw tijdsgebruik in kaart te brengen. Te beginnen vanaf maandagmorgen. U bent in de loop van die ochtend door iemand getipt over het feit dat de genaamde Elena Littin, woonachtig in de Dweerstraat 89 hier in Brugge, was lastiggevallen door een potloodventer in het Altbergpark. Commissaris, ik begrijp niet wat uw vraag te maken heeft met... Wie heeft u die tip gegeven? Was dat iemand van ons bureau? Ik heb mijn informanten. En die hebben op hun beurt ook hun bronnen. Zo gaat dat eenmaal bij de pers. Dat had u al lang moeten weten. Kan het zijn dat u die informatie gekregen heeft van Lorenzo Callant, de concierge van het Concertgebouw? Nee, die informatie kwam niet van Callant. Maar hij heeft dan wel met u een afspraak gemaakt. Hij heeft mij inderdaad gebeld. Vertel ons eens wat hij toen gezegd heeft. Dat hij de potloodventer kende... Dat heeft hij zo gezegd? Hij heeft aan de telefoon al een naam genoemd. Nee, hij heeft mij gezegd dat hij vanaf zijn appartement een heel goed zicht op het park heeft. En dat ik met wat geluk de potloodventer van daaruit zou kunnen fotograferen. En toen u dan bij hem was, dat was dinsdag als ik me niet vergis, hè? heeft hij u verteld dat hij ook wist wie het was? Ja, hij beweerde dat het meester Chris van der Weide was. Hij had hem al meer dan één keer bezig gezien in het park. En dat heeft hij letterlijk zo tegen u gezegd? Niet in die woorden, maar daar kwam het op neer. En u geloofde hem? Nee. Waarom niet? Dat kan ik niet vertellen. Mevrouw Piraerts, ik wil u opwijzen dat we hier met een onderzoek bezig zijn... ...naar vier moorden die volgens ons in verband staan met elkaar. En u bent tot nu toe al drie keer betrapt op de plaats van de misdaad. Dat maakt dat u een van onze belangrijkste getuigen bent. En we hebben sterke vermoedens dat u in meer betrokken bent dan u ons wil vertellen. Ik geef u dan ook de raad om zoveel mogelijk met ons samen te werken, ja? Hoe wist u dat de hand van Paul Verfay in het concertgebouw lag? U hebt ons al verklaard dat u dat niet via Lorenzo Kalan te weten zet gekomen. Blijft u erbij? Ja. Van wie heeft u die informatie dan gekregen? Ik heb een paar e-mails ontvangen. Een paar e-mails? Van wie? Ik heb geen idee. Mevrouw Pieraarts, antwoord op de vraag. Commissaris, ik heb echt geen idee. De e-mails waren verstuurd vanaf een hotmailadres. Staan die mails nog op uw harde schijf? Nee. U hebt daar geen kopies van bewaard. Die e-mails zijn eigenlijk bij mijn hoofdredacteur aangekomen. Niet bij mij. U bedoelt bij de hoofdredacteur van Rendezvous? Nee, bij de hoofdredacteur van een belangrijke landelijke krant. Welke krant? Dat mag ik u niet vertellen zonder eerst overleg te Mevrouw plegen met... Mevrouw Pieraerts, ik waarschuw u. Oké, okay, luister. Shit, het loopt allemaal uit de hand. Weet ge wat, uh, sluit me maar op. Ik ben voorlopig niet van plan om u nog meer te vertellen. U hebt ons tot nu toe nog niks verteld... Laat mij speculeren, mevrouw Piraerts. U bent met een groot onderzoek bezig, een onderzoek dat eigenlijk boven uw hoofd gegroeid is, hè? Commissaris, ik ga zwijgen, oké? Okay? Van waar kent u kolonel Ketels? Kolonel Ketels? Ja, kolonel Ketels. Wim Ketels, die in Loppen woont, in de Spardreef nummer 14. U hebt regelmatig contact met hem gehad. Ik heb nooit contact met hem gehad, commissaris. Nooit. U hebt de afgelopen 36 uur regelmatig met hem gebeld. We hebben zelfs een getuige die een telefoongesprek van u... met kolonel Ketels heeft opgevangen, amper twee uur geleden. U, u, u luistert mijn telefoons af? Met welk recht... Antwoord op de vragen, mevrouw Piraerts. Ik ken kolonel Ketels niet persoonlijk, maar ik weet wie het is. Want u hebt zijn voorgeschiedenis bestudeerd, hè? Waarom denkt u dat? Ja, dus, mag ik vragen waarom? Ja, omdat hij terloops in een van de mails ter sprake kwam. Ja, wat stond er dan in die mails? Onder meer dat de hand van Paul Verfaye in het concertgebouw zou liggen, hè? En wat stond er nog in? Werd er een link gelegd tussen die afgehakte hand en kolonel Ketels? Nee, maar wel tussen Silvio Hernan en Paul Verfaye. Allee, gezuid. Luister, commissaris, u moet begrijpen dat ik mij op zeer gevaarlijk terrein begeven heb. Mevrouw Pieraert, dat had ik al lang begrepen. In die e-mails stonden een paar beschuldigingen die niet zomaar te bewijzen zijn. Tenminste, nog niet. En u probeert dus al de hele tijd harde bewijzen te vinden. Hè? Ik had al zo'n vermoeden. Maar goed, we zijn één en al oor. Want wij zijn toevallig ook op zoek naar harde bewijzen. Wat stond er nu allemaal in die berichten? Een geschiedenis van Silvio Hernan, onder andere. Zijn carrière als beul van de Chileense junta. Stond de naam van Elena Littin in een van die mails? Ja, en ook dat ze al 25 jaar in Brugge woont. U wist dat dus al, voordat wij ergens van op de hoogte waren. Dat soort informatie heeft u de hele tijd voor ons achtergehouden. Beseft u wel wat voor gevolgen dat had kunnen een hebben? Een moment, commissaris. Laat mevrouw Piraerts misschien eerst uitpraten. In uh, een van de eerste mails stond dat Silvio Hernan... in het begin van de jaren tachtig naar Nederland is gevlucht... en dat hij zich daar een tijdje onder verschillende namen heeft schuilgehouden. Tot hij plots is opgedoken in de theaterwereld. Hij had toen zijn naam al laten veranderen. Baldomero Duran, zoals hij dan plots heette... is via Paul Verfaille aan het werk geraakt. En het is ook Paul Verfaille die hem in contact heeft gebracht met Max Kleisters. Die hem dan op zijn beurt drie jaar geleden heeft meegenomen naar New York... Maar die mail suggereerde vooral dat we maar eens moesten nagaan... wat Paul Verfalle allemaal gedaan had in Chili. Met wie hij allemaal contact had gehad in die tijd en zo. En dat bent u dan gauw gaan uitzoeken? Ja. Ik heb meteen een nacht doorgebracht op het internet... waardoor ik al binnen de kortste keren te weten kwam... dat Paul Verfalle en Silvio Hernan elkaar zeker moesten kennen... van hun gezamenlijke tijd in Chili. En ik heb nog een paar andere namen en interessante sporen gevonden. Je zou bij ons moeten komen werken, mevrouw Piraat. En een van die interessante sporen was een link met kolonel Ketels. Nee? u wenst daar blijkbaar niet op te antwoorden. Mevrouw Pierarts, kent u Maya Klaus? Maya Klaus? Die productieassistenten van Brugge 2002? Ja, ik heb via haar geprobeerd een interview te regelen met Hugo de Greef... de intendant van Brugge 2002, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt om hem te confronteren met het nieuws dat een van de leden van het gezelschap van Vagevuur... eigenlijk een Chileense misdadiger was. Zoiets, ja. Zegt de naam Viviana de los Nieves u iets? Nee, helemaal niet. Of toch wel. Uh, ze speelt mee in Vagevuur, hè. Dat is een Spaanse danseres uit Sevilla, als ik me niet vergis. Hebt u Elena Letin al geïnterviewd? Ja, maar alleen nog maar telefonisch. Ze heeft me niks verteld wat ik nog niet wist. Hoe bent u uiteindelijk in het Parkhotel terechtgekomen? Heeft Wim Ketels u getipt? Nee, helemaal niet. Ik, uh, ik heb een sms gekregen op mijn gsm. Dat kunt u controleren. U heeft mijn gsm in beslag genomen. Inderdaad, en de boodschap was... Parkhotel, kamer 214. Dat hebben we al gecheckt. De vraag is alleen... Van wie was dat smsje? Want dat berichtje is natuurlijk gestuurd vanaf het internet. Ja. Wel handig voor u, hè? Heel dat internet... Commissaris, voor alle duidelijkheid. Oké, okay, ik heb kolonel Ketels herhaaldelijk proberen te bereiken. Eindelijk gaan we de waarheid horen. De waarheid is dat ik hem wou confronteren met een aantal dingen... die ik in de loop van mijn onderzoek over hem te weten ben gekomen. Welke dingen? Wat is het verband tussen kolonel Ketels en die hele zaak van Fay Hernan, om maar iets te noemen? Daar, daar ben ik nog niet uit. Dat is nu juist mijn probleem. Maar meer kan ik daar nu niet over zeggen, commissaris. Probeert u dat alsjeblieft te begrijpen. Uh, commissaris, mevrouw de Substituut. Wij hebben hier met machtige mensen te maken. En ik heb nog nergens bewijzen gevonden. Bewijzen van wat? Dat er via een netwerk waar kolonel Ketels deel van uitmaakt... ...jaren aan een stuk grote drugstransacties gebeurd zijn. En illegale wapentransporten. Hebt u ergens enige aanwijzing gevonden... ...dat Paul Verfay betrokken is geweest bij folterpraktijken in Chili? Nee. Helemaal niet. Of dat kolonel Ketels daar iets mee te maken had? Inspecteur, mensen van het slag van kolonel Ketels en Paul Verfaille kijken wel uit. Die laten dat soort activiteiten aan anderen over. Goed. Zijn er nog dingen die we moeten weten? U krijgt natuurlijk ruim de kans om daarover na te denken, hè? want in de gegeven omstandigheden denk ik dat mevrouw de substituut van de procureur wel de toestemming zal krijgen om u in voorlopige hechtenis te nemen. Dat zal inderdaad geen probleem zijn. Daarom geef ik u nog maar eens de goede raad om ons alles te vertellen wat nuttig zou kunnen zijn voor ons onderzoek, mevrouw Pieraarts. Al wat u nu vrijwillig aan ons vertelt, kan later in uw voordeel pleiten. U weet dat Poverfaye ereconsul geweest is van het Paaseiland? Paaseiland? Bestaat dat echt? Zo'n ereconsulaat? Paaseiland is toch gewoon een deel van Chili? Maar goed, dat weten we dan ook weer. Heb je toevallig nog zo'n mysterieuze tip? Nee, of toch. Uh, dat Lorenzo Calland mevrouw Letin kent. Heel goed zelfs. Dat er een verband is tussen hem, meester van der Weijden... En Elena Littin. Kalant kent Elena Littin? Mevrouw Pieraarts, u speelt een heel gevaarlijk spelletje, hè? Waarom vertelt u ons dat nu pas? Omdat ik echt niks meer weet voor het ogenblik. Toch niet. Echt. Ik zweer het. Kalant heeft mij dat verteld toen ik hem was komen opzoeken... in verband met die foto's van de potloodventer. Maar hij is dichtgeklapt toen ik vragen begon te stellen... Hij zei dat hij haar heel goed kende, dat hij enorm veel respect voor haar had. Maar meer niet, echt niet. Kent u Frank Lernhout? Frank Lernhout? In het geheel niet. Nee, commissaris, ik zweer het. Ik ken hem niet. Ik weet dat hij nu gezocht wordt in verband met die brand in de manege. Oké, okay, Vermeer, sluit maar af. We zullen mevrouw Pieraard voorlopig wat laten rusten. Maar we beginnen natuurlijk morgen van vooraf aan. Want mevrouw Piraerts heeft naar mijn gevoel nog heel wat dingen voor ons achtergehouden.